Van 8 uur. Dronfenkam, dat zijn wij, Journal Cove hebben overmeesterd, zeggen opgelucht en trots te zijn dat de schutter geen bloedbad kon aanrichten in de trein. De mannen, twee Amerikanen en een Brit, hebben voor hun actie een medaille gekregen. Een vierde man die erbij betrokken was, een Amerikaanse militair, ligt nog in het ziekenhuis, maar volgens een collega maakt hij het goed. De man met de Kalashnikov opende gisteren het vuur in de trein onderweg was, die onderweg was van Amsterdam naar Parijs. Hij is een man van 26 die bekend was bij de Franse inlichtingendienst. Hij is opgepakt. Naast de militairen die hem overmeesterden raakten nog twee passagiers gewond. De andere ruim 500 passagiers zijn doorgereisd naar Parijs. Daar zijn ze opgevangen door Thalys personeel dat ook slaapplekken voor ze heeft geregeld. In de Duitse Heidenau, vlakbij Dresden, is een demonstratie tegen de komst van asielzoekers uit de hand gelopen. Tientallen betogers hadden een straat geblokkeerd. Ze wilden zo voorkomen dat bussen met vluchtelingen bij een nieuwe opvanglocatie konden komen. Toen de politie ingreep begonnen demonstranten te gooien met stenen, flessen en rotjes. Politie zette traangas in om de situatie onder controle te krijgen. Meerdere agenten en demonstranten raakten gewond. De politie in Rotterdam heeft gisteravond een man opgepakt die een agent in het gezicht heeft geslagen. De man van 22 was met een groep anderen afgekomen op een verkeerscontrole. Toen een agent hem vroeg te vertrekken werd hij agressief. Volgens de politie sloeg hij de agent hard in het gezicht. Die raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De man is opgepakt en kan worden vervolgd voor mishandeling. Sivan Hassan en Maureen Koster hebben zich bij de WK Atletiek in Peking geplaatst voor de halve finales van de 1500 meter. De 23-jarige Koster had in de laatste serie aan de vierde plaats genoeg om door te gaan. De 22-jarige Hassan won haar serie met gemak. De atleet is een van de favorieten voor het goud op de 1500 meter. Het weer zonnig en het wordt vanmiddag tussen de 25 en de 28 graden. Morgen neemt later op de dag de bewolking toe en in de avond is er kans op stevige regen- en onweersbuien.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 Zandvoort. Elektrische apparaten, dat komt goed uit. Zandvoort, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Zomerhits. zomerhit. Dit is de Zomer van ZFM. Met, met nu. Toebak leeft. We gaan beginnen. Ciao. Ik zeg, we gaan beginnen. We gaan beginnen. Dit is een uh, belangrijk moment. Ja, het is toch prachtig moment, dus. alles komt samen op dit moment. is een gevoel, dat kan ik niet uitdrukken. Ja, dat is een gevoel dat je niet kan uitdrukken. Je hoeft het ook niet uit te drukken, laat het gewoon branden. Het is toepakleef te breiden, dus even na acht uur welkom bij het radioprogramma. Ik was even een weekje tussenuit. Heerlijk genoten van het weer. En wat zie ik daar nou? Boten in het water, zwaaien! Is, ja. Oh, dit is geen gay parade dit, hè? Nee. nee? Oh, sorry. Nee. Dat was even, ik zat, ik zat er helemaal even in de gay nee, dit parade. Dit was gewoon eigenlijk een, een, een speciaal iets voor ouderen. Is het speciaal voor ouderen? Ja. Ja. Ja, ja. ja, echt die hele sale. Ze zeggen ook, hè, 60% was boven de 50. Ja. En ze wilden dat naar beneden halen. En daarom was ze een podium ook met muziek en zo. Maar het heeft toch wel een bejaarden gehalten. Vandaar oh. dat ik ook heen mocht. Dit dus, uh, is 50 plus, dus ik kan volgend jaar ook gewoon aanschuiven. Ja, okay, ze zelfs. Dit heb ik niet gezien. Dat ze okay. Met zo'n uh, zo straalpak. Met zo'n straalpak uh, bezig zo, waren. Zo zien we nu meteen op beeld op uh, internet. Ja, ja, precies. En mijn favoriet was natuurlijk de Esmeralda. Ja, het is echt een, een mooi schip ook gewoon. En natuurlijk dat gezeur over die donkere bladzijden in de geschiedenis. Dat de mensen aan boord gemarteld zijn. Dat maakt nu toch helemaal niet uit. En daar kunnen we ook van leren. Dat had ik begrepen bij Sale. Niet heel zo. veel mensen waren er blij mee dat ze de, de, die boten kwamen. Maar ja, het is gewoon even lekker buitenkant momenteel. Het gaat nu ook o, o, even uh, om, om mooie mannen op uh, de zeil. He? Oh ja. Daar dus gaat het dus vooral om. Nou ja, ik ben op het Russisch schip geweest. De Mir. m i ja? Maar ik, ik, ik, ik twijfel er nog. Ik zeg, is het nou Pools of Russisch? Nou, die man, die komen wel dooien. Want het was dus gewoon een Russisch schip. <laughs> Sorry. Al die twee ja. dingen niet door elkaar. Nee, dan nee. Dan heb je net zoiets als dat aan jou vragen hoe je een Belg bent. Dat ja. Vinden... ja. Nou, Duitser. Duitser en Nederland. Je ja. bent oh, ja. toch te uit Duitsland? Ja. Dat heb ik gehad in ja. Amerika. Je bent toch te uit Duitsland? Nee. Gek. Nederland. Ja. En ja. Hey, jij hebt ook iets met, met boten, toch? Ik heb iets met boten, ja. ja. Maar ik, ik heb eigenlijk niet zo heel veel met de zeil. Oké. Okay. Ik weet niet. Dus, ja. Die is een beetje opgeklopt. Uh... Te oud, hè, voor je? Ja, ik, ik moet de 50 nog passeren. Dus dat, ja, uh, dat is het echt. Ja, ja ik hoop helemaal niks. Ik heb hier ook een foto van mezelf, want ja? ik ook erbij. Het is net ook niet in line. Ja, het is net ook niet in line, ja. Het is wel raar erachter. Ja. Maar, ja, maar wat mij zo zo wel zo opviel zo was: fit. er was zeg maar een verbod op drones. Ja? Er staat echt een boete van 830 euro. Ah, zo. Doe maar 1800, dan gaat die staatskas ook nog wat. Uh, maar ja? er vlogen er echt heel veel rond. Ja. echt heel veel. Dus die riskeren gewoon grote... Een groot uh, computerspelletje. Ja, oh jongens, er komt de politiedrone aan. Oeh, Stel snel wegwezen. <laughs> ja. ja, ook als je daar met een boot geen intrede betaald of zo... of je had meer mensen aan boord dan toegestaan... dan was het 1500 euro per man boeten. Ja, ja, je mocht niet drinken. Met een prijs ook. En je mocht niet drinken aan boord. Nou, nou moord ik ja. het gewoon... Echt? overal je mensen toosjes klaarmaken en doen. Ah, je maakt, nee, Nee, ja. oh, Dan is het echt er een hoogbejaardighalte, ja. Er moet iemand nuchter blijven. Ja, dat is waar. De, de kapitein. kapitein. Goed, straks meer. Hier zijn even een plaatje uit de oude doos... De Wombats uit Liverpool. Ah, oh, oh, wat een leuke plaat. Give me a sign, de nieuwe single. van Hoewel nou, ze ongeveer een half jaar het jout, geloof ik. Van de Woombats komen uit Liverpool. Ik dacht dat ze uit Amerika kwamen, maar ze komen uit Liverpool, echt waar? Yeah, yeah, yeah. Ja, precies, die komen ook uit Liverpool. Yeah, ja, dan moet het groot gaan worden, natuurlijk. De Beatles kwamen ook uit Liverpool, ja, natuurlijk. En uh, wat wil ik zeggen, uh, ze bestaan sinds 2003. En uh, Dan, Dance to Joy Division, dat was een grote plaats. maar dat je het allemaal weet, in de zaterdagmorgen. En, uh, ja. Wat ja. Voor, voor, voor nieuws? Ik heb wel wat nieuws, dat is oh. wel leuk. Nou, dat is weer dat was, nieuws. Uh, In uh, Duitsland hebben inbrekers uh, in een slijterij meer dan duizend bierflesjes geopend... want het was er niet om het bier te doen. Nee. Ze keken aan de binnenkant van de kroonkurken of ze een prijs hadden gewonnen. <laughs> en de beheerder van de slijterij die trof dus uh, echt uh, afgelopen maandag... tientallen kroonkurken op de vloer aan, van het bier was niets gedronken. En de nog spoorloze daders forceerden eerst uh, ergens tussen uh, zaterdagnacht en maandag... Dus de deur, ze hadden alle tijd om alles te doen. En de hoofdprijs van de kroonvuurke no. actie... Nou, bezoeken aan het museum. hoogwaardige geluidsinstallatie. Ook toch een bezoeken aan het museum, hoe het bier werd gemaakt. Ja, maar ik ben maar niet, is het dan nou niet prijs hadden. Is het dan niet makkelijker om gewoon mijn elektronica-zaak... Ja. En, ...en een mooie installatie te, te jatten? Is dat niet... Ja, maar dit is toch ook wel weer ook, hoor. Vind ja. ik. Ja, ja, ze zijn wel zo slim geweest om het bier niet te drinken. Dat vind ik ja. wel slim. Ja, ja, anders, ja anders, anders dan het meer, waren ze wel erg niet je je kwijt. Had je hem nou hier niet gelegd? Of had je hem daar niet gelegd? Weet ik weet niet meer. Hadden we die naar nou gegeven? Of is het niet? Weet ik weet het niet Ja, leuk. Het is toch een leuk spel dan ook, hè? Zie je dat met z'n allen op de vloer met, met zo'n zo'n opener. En dat tst, tst, nee, weet ik niet. Tst, tst, een emmer door. Emmer door. Goed, uh, andere dingen die bezig zijn. Ja, uh, gisteravond was er ook gekke huid. De Tilas, de, de, de Tialf. Hoe noemen we dat? dat die ja, dat is de, de het ijsstadium. Oh nee, nee. het uh, talis. talis, Talis. ja, ik spreek het altijd verkeerd uit. Ja, hoogsnelheidsstrijd natuurlijk. Uh, Moloot, waarschijnlijk een Marokkaan. Ik geloof dat hij 26 of 27 of vandaag op uh, internet. hoop over te lezen. Hij wilde een terroristische aanslag plegen. Oh. En uiteindelijk waren er twee Amerikanen. Ja. Die, uh, die hielden hem al een beetje in de gaten. En uiteindelijk hebben ze hem gevolgd. Daartoe horen ze dat hij in de wc in de in trein het, in het zeg maar aan het doorladen was. En twee van die Amerikanen die getraind waren... die hadden met deze zo'n... Dit is, dit is tront aan de knikken. Dus het knikken. Kom... Geen zuivere koffie. En toen kwam hij de, de toilet uit... en toen heeft hij nog wel geschoten... En uiteindelijk hebben ze hem overmeesterd. Helaas zijn wel twee mensen. Eén één van die Amerikanen is, geloof zwaar gewond. En nog iemand is gewond. Maar in ieder geval geen echt groot bloedbad heeft hij aan kunnen richten. Dus dat is wel positief. Het zijn echt vier complete helden daar. Hè. Hmm. Vier mensen zijn er bovenop gedoken gewoon. Ik, uh, ik vind het wel stoer dit. Ja. Het is alleen wel bijzonder dat het zo laat gebeurde. Want de politie had hem al een tijdje op de korrel. Ze hebben hem ook echt gevolgd. Ze hebben ook echt gemeld van hij komt nu. Hij gaat de, de trein nemen. Dus dan had je zeggen, kan hij niet een stap eerder geweest dan? Ja, maar ja, de vraag is altijd, ja... Gaat hij schieten of gaat hij niet schieten? Ja, maar ja. Ook, ook de vraag is... Ja, je kan hem dan wel oppakken. En dan? Dan is hij de volgende dag vrij. Dat is... oh, ja. Ja, ja, bij verdenking van uh, planning ja. van... Een, ja, ja, ja, dat is... Het is heel, je moet het kunnen bewijzen. Ja. En dat altijd, dus je kan het vermoeden wel hebben. Ja. Dat is het moeilijke bij die terroristische... Want ja, ze kunnen ook wel zeggen... Ja, ik heb het vermoeden dat jij uh, een terroristische aanslag pleegt. Ja. En... Uh, ja, goed, laten we zo maar zeggen, we zijn er meteen bovenop gedoken. Dat vind ik op zichzelf wel heel erg stoer. Ik bedoel, een, een van de Amerikanen heeft wel een, een snijwond in, in zijn hals, dus dat is wel, wel heftig natuurlijk. Oh, wat maar waar, uh, ja, ja. ja. Goed, nou, straks weer, weer meer wetenswaardigheden en eerst even een plaatje van The Stripes. Het is een jong beentje, echt gemiddelde leeftijd, is 16 tot en met 18. En ze worden echt op handen gedragen door de echte rasmuzikanten...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 You're yeah. yeah. Is ziel er in de verandering? In het even mijn tijd Ik versta er helemaal geen ene moeder van. Stopte, dat Noah Galker eigenlijk steeds mooiere muziek is gaan maken. Ik hou mezelf een beetje van dat zware, depressieve muziek. De wereld is tegen mij. Zo zingt hij een beetje. Dying of the Light. Noah Gelker uit zijn laatste album. And the streets are paved with gold. Straks natuurlijk weer het overzicht wat er allemaal speelt op deze datum. En uh, onder andere in uh, 1851 werd dat echt een grote goud gevonden in Australië. Ik heb er afgelopen week wat stukjes over zitten lezen tijdens mijn vakantie. En dat is toch ontzettend interessant. Gewoon in Ballarat hebben ze daar bijvoorbeeld goud gevonden. En daar is binnen een, een jaar tijd. is daar echt een, een, een, een dorp ontstaan van 20.000 uh, bewoners. En die allemaal op zoek gingen naar goud. En er ook goud vonden. En uiteindelijk wilde ook de staat daar belasting over gaan heffen. En toen kwam er dus een gigantische opstand. Er zijn ook doden bij gevallen bij die opstand. En uh, vorig jaar zijn ze zelfs nog uh, opnieuw goud gevonden door iemand die een speciaal soort. Metaaldetector had. En die kon op, kon op 60, 70 centimeter goud vinden. En die heeft een goudklomp gevonden van 5,5 kilo. Zo. Oh. Wat uiteindelijk omgerekend, dat viel eigenlijk wel tegen... Bijna 2,5 ton kon opleveren. Zo. En er is een filmpje op te vinden op YouTube. Moet je maar eens zoeken. En dat is leuk. Het ja. is echt een compleet... Het lijkt een grote T van goud. Maar staat er ook een uh, coördinator bij? Want dan gaan al die goudzoekers gaan naar die het is plek... Nog, het is nog steeds balleret. Ik ben er ook geweest in Australië in 2000, ja in 2000 ben ik er geweest, heb ik ook een beetje goud gezocht. Er is natuurlijk zo'n dorpje aangelegd. Daar heb je je auto van gekocht toch? Ja, ja, ja, precies. Maar eerlijk, dus daar kan je ook echt wel zoeken, dus, dat is ook wel grappig met zo'n schaal, want je vindt niks natuurlijk. Misschien gooit je wat aluminiumfolie er zo tussen, dat je denk, ik ja. heb zilver! Maar dat ja. is, uh... nee, mijn vriend had laatst ook dan... Uh, ja, aluminium want... is, oh. ook, uh... ja, dat is ook... Uh... Mijn vriend had ook zo'n ding, en toen had hij ja. laatst ook van, oh dit, dit, dit heeft zoveel uh, waarde, want... Je zat er echt een meter bij, je kan zien hoe dicht hij is en alles. Oh, Oké. Okay. En toen was het gewoon, en de volgende dag ging je dus echt terug naar haar, maar toen was het gewoon weer een stuk van een blikje. Ah. Oh. En het is dan wel jammer, want uh, op, de, op wel. zich denk jij, hij veld de hele nacht gedacht dat hij rijk werd. <laughs> dus, uh, nou, volgens deze... mij luistert hij nu, helaas. Helaas. Ja. <laughs> Het blijft leuk goud zoeken. Ja, natuurlijk. Ja, Iedereen wil dat die pot met goud ja, echt, uh, Je hoort ook mensen praten over deze foto's van vorig jaar. Mensen, ja, ik loop hier al twintig jaar rond door wat gevonden. Hij komt met zijn apparaat. Maar ja, hij gaat meteen 70 centimeter. Dat is diep hoor. Ja, zeker. dat is, Normaal is er 20 tot 25, 25 20 centimeter hoog uit. En daarna uh, moet je echt een speciaal apparaat hebben. Ja. Goed, andere dingen die. Ja, wat ook uh, volgens Google uh, wel goud op gaat leveren zijn uh, slimme contactlensen. Oh, ja. en daar, zie ik het, daar zie ik het helemaal voor, man. Oh, van die lenzen waarin uh, beeldschermen zitten. En, uh, maar dat is uh, niet, zo. niet het geval. Nee. Uh, nee, wat Google, waar Google mee bezig is, of wat ze eigenlijk ontwikkeld hebben, is een, uh, een contactlens die je kan dragen als je uh, diabetes hebt. Ja. En die meet dan in je ogen, de, uh, je bloed. Uh, Insulinespiegel. Ja. Oh, ja. Wat gaaf. En, en dan hoef je niet meer te prikken. Nee, oh, en, dat dus, is geweldig. En hij kan gewoon via ja, allemaal. RFID's, chips yes. en zo. Kunnen ze dan, kun je dan gewoon je oog uitlezen, om het zo maar te maar zeggen? Maar is zo'n heel dun contactlensje? Ja. Of heb je dan gelijk wel van die cm zo in je nee, oog? Toch? Nee, het is echt... Er staat een <laughs> fotootje bij. Het is een, ja, gewoon een contactlens zoals we hem kennen. Dan wel een harde natuurlijk, niet ja? de zachte. Ja? En ja, er zit gewoon een, een klein beetje elektronica in. Dat Ik vraag was... me wel af hoe, hoe, hoe, hoe lang hij op zijn accu meegaat. Ja, dat, ja dat, hoe je hem, uh, hem oplaadt. Ja. Dat snoertje ja. wordt dan weggewerkt via de zijkant zo met een plakbandje zo naar achter. <laughs> nou, hij is nee, geen snoertje dus aan, denk ik. Hij is een, oh, is is een draadloze. Hij draadloze contactlens. Natuurlijk, oh, ja, dus, sorry. Uh. snoertjes Ik ben nog van heel vroeger dat er overal snoertjes naar zaten. Dat is heel geweldig. Ja, dat is weer een andere uh, oplaad snoertjes ja. oh. Overigens, wat ik wel even nog erbij ja. wil zeggen. Ja. Er is ook een bedrijf en die is bezig met contactlensen. En die, de prototypes zijn er al. Ja. En daarmee kun je in het, met infrarood nacht kijken. Kijk, oh, Dat is wel echt wel Dat is leuk, Stop it. Ik heb je money al meer van de struts. Ja, ik heb vandaag zoveel beentjes. De een heet de Wombats, de Stripes hadden we net, de struts... en straks nog de fortellis, maar ook de Clicos zitten er allemaal aan. Te ik uh, ben wel blij dat je niets leest. Nee, dus... <lacht> Goed, het is bijna half en om half altijd even de Zandvoortse bericht. En jawel, wie heeft er gewonnen? De Zandscopteur van 2015? Uh, oh. Ja, het kamertje van Van Gogh. Ja. De, de, de Nederlandse Maxim Gazendam. Nou, die door. heeft al vaker bij ons uh, het een en ander gemaakt... Ja? Maar het is, ik moet zeggen, het is een mooi uh, iets. Ja, en, ik uh, was echt onder de indruk. Ja. Echt? Heb hebt hem ook al live gezien? Ik heb hem nog niet, niet live gezien, oh, maar nee. ik zag hem de foto's. Ik denk, wauw. Ik denk dat ik uh, vanmiddag, uh, aan het eind van de middag, wel even een rondje loop. Ja. Yes. Maar het ziet er echt heel mooi uit. We hebben, uh, als het goed is, hebben we onze Facebookpagina gezet. Oké. Okay. En dan uh, kunnen jullie in ieder geval even kijken uh, hoe het eruit ziet. En uh, de verliezers vonden het helemaal niet erg, blijkbaar. Wie? Werken ze de verliezers? Oh, de, de verliezers. De verliezers die uh, vind ik helemaal want heel vaak werken ze ook weer samen en ze hebben binnenkort weer een klus samen ergens anders. werd vandaag verteld in de in de van Nederland. Ze oh, maken natuurlijk ook kunst. Hè? Kunst maar, is toch altijd. Euh, ja, dat doe je toch niet voor een prijs. Nee, dat doe je. Nee, dat doe je gewoon. Dat, voor de eer. Dat van binnenuit, voor ja. de eer. Ja, maar ook ja. Voor, van binnenuit. Goed. Een fel tegen het afschieten van de 2500 damherten. Ze willen dat gaan doen. Er zijn uh, momenteel 3000 damherten. En er is eigenlijk maar plaats voor geloof ik 1200 of zoiets. Of nog niet eens geloof ik, 1000 of zo. En uh, de, of de natuurbescherming is daar compleet tegen. Die zegt van, helemaal niet nodig. Wie bepaalt hoeveel damherten in zo'n gebied kunnen rondlopen. En uh, dat, ga, dat gaat vanzelf wel over. Uh, ja, ja, als je er niks aan doet, dan gaat het ah, wel zelf wel op nou, Dan op. gaan ze weer zeggen wat we ze bij moeten voeren, weet je. En, en dat... dat vraag ik me ook af. Zij hebben ze later gewoon voor wat het is, dan komt het allemaal wel goed. Dan gaan ze vanzelf ja. dood. Ik weet het niet, want nee, dat uiteindelijk... Ze hebben, dus ze hebben jaar... geen natuurlijke vijand. Ik had hem er een problemen. beetje in uh, verdiept. En een jaar of tien geleden waren er maar iets van 800. Ja. Dus ze zijn gewoon echt in uh, tien jaar tijd... zijn ze echt uh, verzovoervoudigd, ver verviervoudigd. Ja. Verdrievoudigd. En ja. uh, er is gewoon niet genoeg voor. En het schijnt dus ook zo dat ze zoveel... Uh, Eten waardoor bepaalde plantjes niet meer zijn. En dat tast ook de, de, de bijen, wurmen en al die andere insectenstand ja, ja. aan. Maar dan ja. zeggen ze... Veel te weinig eten De dierbescherming zegt dan... Dan doe je gewoon wat een plantje, wat andere ja. plantjes om die plantjes heen. Ja, Best nog een klusje. Wat denk je dat het allemaal kost? Ik vind ook gewoon, als ze gaan afschieten... Ja. En wat dan toch moet gebeuren... zorgt dan wel dat het vlees ook gewoon niet zomaar ja, vernietigd net, wordt. Ik wou net zeggen... hert is gewoon echt lekker. Ja. Dus ja, ik ben en Gebruik voor. dat. Ja. En, uh, en wat dat opbrengt naar geld... daar kun je misschien de hekken wat hoger van maken. En je kunt ook misschien zorgen dat, er een, uh, uh, dat ze geïnsemineerd worden. Nee, juist niet. Dat ze gesteriliseerd, gesteriliseerd, worden. gesteriliseerd worden. ja, worden. Ja, ja. Zoiets. Dat, ja, maar, dat, het, dat, het, dat het ze daar bestelling. wat mee doen. En dat, maar, dat ze wat met de huiden doen. En dat ze, dat ze gewoon zorgen dat ze daardoor het allemaal een betere utopia van kunnen maken. voor maar, dat, Ik bedoel, ik, ik woon zelf niet in Zandvoort. Ik woon in Alkmaar. Maar ik lees eigenlijk geen bericht meer dat er zoveel het hier rondlopen in het dorp. Valt dat mee dan nu? Ja, het is zomer. Dus er is nu voldoende voedsel in de duinen. Ja, oké. Okay. Ja, dus maar komen ze, ze zelf weer. Ze hebben wel met z'n allen heel veel. En iedere keer hub komen er weer 800... Uh, Jonkies aan, die niet allemaal overleven. maar Het zijn net wel. Chinezen. Ik zag wel een mooi tekening van afschotherten. De mannetjes, dat is altijd zo'n ja, Heeft iemand al uitgerekend hoeveel toeristen wegblijven... ...als we het overschot straks uh, hebben afgeschoten allemaal? Als straks, volgens mij gaan die toeristen nooit, uh, bijna nooit de duin in. Nee. Nee, nee, maar goed, dan komen, ze komen speciaal om hier de hert in, in het dorp te zien. Nou, natuurlijk. misschien komen ze om ze af te schieten. Ja. Ja, oh, er is een, dat is ook nogal. Uh, allemaal priesberretjes. Ja, dat kan ook. Ja. Goed, anders <lacht> zal het voor ze berichten zijn. Ja, uh, de, de beach clean-up is weer geweest. Ja? En uh, ja, dit jaar uh, deden er uh, een, ja, een record aantal mensen mee. Uh, meer dan 350 mensen. Alleen, uh, ja, het, ze halen minder vuil op. Uh, vorig jaar is er, uh, er 20.000 kilo. Uh, afval ingezameld. Ja? ja, en ze komen nu uh, met. In de afgelopen twee weken. op. Uh, uh, 7000 kilo. Vind ik nog wel echt een hoop. Ja, ja, maar maar ik, echt dat een dat stuk minder. We, daar moet toch wat aan gedaan worden. Dus als je vandaag. even een oproep. als je vandaag naar het strand gaat. neem maar wat extra spullen mee. Want ik bedoel. het is toch een beetje teleurstellend. Ja, als je straks gaat ja, ophalen. Dat, dat, je niks, dat je niks van het strand kan opruimen. Nou ja, het is ik, toch een soort hobby. Het is leuk. Dat opruimen. Ja, dat verbroedert en zo. Dus. Ja. Uh, ja. dus maak je er een troep ik, van op het strand, zou ik zeggen. Ik, ik hoop. Ik hoop ja? dat dit. Niet het teken is dat die mensen met z'n allen niks hebben lopen doen. Nee. Maar dat het echt ja, gewoon... Er was toch het... ook een, uh, een ja. dating uh, gebeuren. Dus ja, ik kan me voorstellen dat ze daar wat dingen overslaan. Ja. Oh. Dat ze iemand diep in de ogen oh, kijken ja. van... Ben jij mijn match for life? Maar... Dus, uh, de, ja. Ja, maar goed. ja, en dat ze gewoon de duinen in zijn gegaan. Oh. Even dammeertjes ja. uh, bekijken. Ja, dat zou ook nog kunnen. Maar goed, er iemand, iemand achteraan hè, met een wagen. Met een, met een voelmachine. Die heeft nog het laatste kies meegenomen. Die is misschien... Uh, uh, Ligt daar het meeste vuil in? Okay. Dat zou ik nog kunnen, natuurlijk. Goed, zo weer de Stanford's berichten. In het tweede gedeelte straks nog veel meer berichten, natuurlijk. Oh, ik vind hem steeds leuker worden. Daarvoor hoe hem ook elke keer weer op de radio. Albert Hammond van The Strokes heeft iets nieuws uit. Een solo-project noem je dat dan, hè? Born Slippy. Zeurige popmuziek wordt voor mij altijd nee, dit hoor. Dit is echt wel leuk, dit. De Strokes, daar komt hij uit vandaan. Deze Albert Hammond Jr., natuurlijk de zoon van Albert Hammond. En ook Julian Casablanca, regelmatig gemaakt zijn soloproject. En dit is weer het nieuwe singeltje van Albert Hammond, dus. En het heet Born Slippy. En natuurlijk denk je dan mezelf, oh, dat is een cover van Born Slippy van Underworld. Dat is geheel niet waar. Klinkt heel anders, ik heb het al eens laten horen. Dat gaat over drugs en dat gaat over drank. Ja, niet. Nee, nee, dat is weer een andere plaat Nou wordt het helemaal vermoeiend allemaal. Goed, het is dus, uh, de, uh, de, de zaterdagmorgen. 20 minuten voor 8. Ik zie op mijn uh, rechter uh, beeldscherm ja. al een heel interessant onderwerp... waar we ja. het straks over kunnen hebben. Heb jij het zelf ook gelezen? Ik achter? heb het helemaal gelezen. Oh, ja. Echt heel, heel interessant over de moord op Marietje dat Kessels. Zei... Ja, precies. Nou, daar ja. gaan we nog wel eventjes over hebben. Daar ja, gaan we nog even over bomen. Dat is erg ja, leuk. Ja, ja. Ik heb nog wel een leuk bericht over ja. Japan. De Japan heeft enorm veel honderdjarigen... En de gewoonte was altijd, al sinds 1963... om een zilveren sake kopje aan inwoners van het land te geven... die 100 werden. Toevallig heb ik afgelopen zondag ook sake gedronken. Yeah. En als je zo'n kopje van zilver hebt, dan zit, dat is best wel veel. Dus die, ja, die kopjes die zijn hier, zeggen ze, 58 euro yeah. waard. En uh, in 2014 gaf de overheid dus 260 miljoen yen uit. Dus bijna 2 miljoen euro uit aan de kopjes. En dat vonden ze toch wel te duur geworden door de hoeveelheid 100 jaar. <laughs> Yes. En dus uh, nu hebben ze maar besloten de kopjes te vervangen door goedkope cadeaus. Misschien wordt het wel een, uh, gewoon een uh, porseleinen kopje. Maar ja, uh, afgelopen jaar waren er dus meer dan 29.000 Japanners ouder dan 100. En in 1963 waren er maar 153. Dat is toch die bom gevallen? Hoe kan dat nou toch? Dat ja, Hebben ze denk, niet goed gedaan? Zeker? Nee, want het is dus ging dat ze die straling langer leven. Nou, ik, ik ben altijd wel onder de indruk hoeveel mensen in dat gebied zijn geweest. Ja. Maar dit, ik, dit was niet specifiek daar, hè? Nee, dat snap ik. Nee, nee het is ook een heel, heel groot Japan. Land. Ja, goed. Ik moet zo, als we het toch erover hebben over die, uh, die met Nagasaki en uh, Hiroshima. Ja. Ik heb die documentaire zitten te oh, kijken. die ik, was heel naar. Die was heel naar. Zeg, ik heb op een gegeven moment uitgezegd toen ze begonnen over kinderen die daar als hond op straat liepen en Behalve De meisjes, de meisjes werden goed gevoed en alles. En op een gegeven moment waren ze allemaal weg. Ja, en, die zijn uh, mooi verkocht, hè? Ja, precies. Daar in de buurt waren ook de maffia was erg actief en uh, ook ja, echt heel nare uh, berichten. En dan eens ja, die Amerikanen die fout waren, maar ook die apart. Die totaal niet zorgde voor hun inwoners. Totaal nee, niks. Nee. Liet ze helemaal aan een lot over. Echt heel triest om dat te horen. Ja, dat en nou ook te denken dat die tweede bom, Nakazaki die vol, volgens mij, was dat had iets wel te elkaar. Dat wisten ze al vijf van tevoren dat er een vliegtuig onderweg was met iets. Wat had hij aan boord? Dat zou die bommel kunnen zijn. Dat wisten die partners zelf ook. Ja, dan hadden ze het toch kunnen evacueren of zo. Ja, maar waar moet je dan nou evacueren? En moet je mij de lucht schieten? Ook zoiets moeilijk. Maar ze wisten het wel. Dat is ook wel zoiets vaags. Maar oh goed, andere leuke berichten. Heb je iets wat ja, herstellen? Ja, ik heb iets heel leuks. Ik heb ja? hem ook al even op de Facebookpagina gezet. Zeker de moeite waard... om even te kijken. Het is een... Uh, een, een freerunner. Zeg maar zo'n uh, ja, zo gast die... Uh, uh, free, ja, free ja, ja. niet weet wat freerunner is. Het is zeg maar... je pakt een parcours ja. en met allemaal... Uh, ja... Obstakel, obstakels, obstakels, En hekjes. dan ga je zo snel mogelijk eroverheen en dan met, met salto's. En nou, die gasten die... Het is een beetje wat je eigenlijk altijd in films ziet. Als er zo'n achtervolgingsscène dat is meestal freerunning. Ja. Alleen deze gasten doen het echt... En ze hebben een filmpje gemaakt met optisch bedrog. Ik denk dat jij hem ook heel leuk gaat vinden. Oké. Okay, uh, het is schrikken. echt zo dat je je ziet hem dan op zijn handen lopen. Ja? Terwijl hij eigenlijk helemaal niet op zijn handen loopt. En andersom. En, uh, ja, je ziet hem over het plafond heen lopen. En, en dan springt hij naar een, naar een tafeltje toe. En dan trekt hij zich op aan de nou, het, het, het is Heel is leuk. leuk. Ja, zeker, ja, okay. zeker de moeite waard om even te kijken. Gaan we even kijken wat het is. En sowieso op de free Runner. Ik zag een pas geleden zag ik iemand. Het was best nog wel een oud. Iemand voor mij was hij tegen de 40. Dus de hele tijd een hekje aan het proberen. Elke keer een hekje. Weer opnieuw. Weer opnieuw. Tot hij een bepaald ritme had. En toen kwam hij heel mooi over een en Nu kwam hij over het hekje. Ja. Heen. Dus je moet er wel degelijk voor trainen. Zo. Het lijkt als je ze ja. ziet gaan, lijkt het zo. Van, het oh, gaat zo ze. moeiteloos. Die staan ja, ik heb, er is een aangeboren. ik heb het ook een tijdje getracht. Ja. Um, op zich, weet je, je, je hebt dan uh, bepaalde technieken om uh, uh, door te rollen en zo, zodat yeah. je dus vanaf hogere dingen en manieren om over. Dat ging allemaal nog wel. Alleen, ja, het heet free runnen en dat runnen, dat was een ja, dat ja, is nee, dus lopend zo, so, het, het is echt, een hele zwakke. Dubbele zalf, vind ik allemaal gaan probleem, maar dat rennen, dat rennen er tussendoor. Ja, veel daar. Ja. Oh, 20 met de 9 negen in voetballevens vanuit Zandvoort. Hij heeft alweer de nieuwe single uit, maar ja, ja, ja, ja soms vind je oude singles toch leuker van een jaar geleden. Jacob Gardner, Find Myself. Jacko Carter, Ook alles te vinden in de wereldrijd door, natuurlijk. Net als, eh, net als ben nou vooral één persoon die helemaal, ek, helemaal gek is van de jaren zeventig en jaren zestig. Gebruikt ook wel eens andere instrumenten dan de gewone instrumenten. En probeert allerlei nieuwe geluiden uit. En dat klinkt als een zak, echt eh, alsof het heel oud is. Jacko Carter, find yourself. Probeer jezelf te zoeken. Altijd belangrijk in het leven. Als je goed voor jezelf kan zorgen, kan je ook voor, je, voor een andere mens zorgen. Ja. Maar het schijnt allemaal wel goed te gaan in Nederland. Iedereen is weer goed voor elkaar aan het zorgen en de economie trekt weer aan. We zijn ook alleen weer wel, uh, er is wel weer wat geld gelekt naar Griekenland. En de Grieken uh, zijn heel slim bezig. Ja, heb... denk ik nu nu even de nieuwe regering! <laughs> heb, je, heb, je de, um, heb je het debat gevolgd of niet? Ja. Oh. Het is ook wel heel makkelijk om Rutte natuurlijk helemaal de grond in te trappen nu. Omdat hij het fout ja. heeft gemaakt. Ja, Rutte heeft een ontzettende fout gemaakt. Maar we wisten we al met z'n allen ook wel dat er moest ook wel weer geld naar Griekenland. Ook wel weer logisch. En dingen veranderen nou helemaal. Zo is de politiek, zegt hij dan. Ja. ja. Ja. Ja. Hij heeft wel toegegeven dat hij die belofte nooit had mogen maken. Nee. Maar, ja. Excuus. Uh, Excuus. Excuse. Ik, vond, ik, vond, ik heb dan een debat best wel... Ik heb een tijdje echt zitten luisteren. Ja? Het was een uur lang gewoon alleen maar Rutte afvallen. Ja. Echt... Het, helemaal geen inhoudelijke. Hoe zou hij geslapen hebben die nacht? Lijkt me toch echt wel heel eerlijk. Nou, niet, dacht. want daar ging vervolgens. Uh, ging hij toch uh, met uh, die militairen meelopen? Ja, dat heb ik gezien. Ja. Oh ja. Ja, ja maar dan kan, je, dan kan je misschien wel weer een beetje zend van worden. Ja, maar. Je die, uh, als toch? je zo afgebrand wordt. Ik. Ik, ik zag hem erbij lopen in zijn, uh, zijn vrije tijdstenu en die mensen hadden allemaal zware bepakkingen op en Rutte dan, nou, wat voel je nou en is dat dan zwaar? En die gozer nou is het zout op man! Ik ben ik midden in een training bezig met de pakking. dan zit jij daar een beetje alleen, vragen te stellen. Omhoog te springen nou ja, en is leuk, is leuk! Ja. Op, zich, op zich, als je ongetraind bent is het best wel een stuk lopen. ja en, Oké, okay, zij hebben dan allemaal zware bepakking... maar zij zijn wel iets meer getraind dan uh, ja, Rutte. Rutte. Ja. Tenminste, dat, ik neem aan dat Rutte niet in zijn vrije tijd... nog even zo'n trainingje erbij doet. Nee, hij, zal, hij zal wel sporten, denk ik. Hij moet wel sporten. Maar hij hou houdt het niet vol. Hij ziet er wel maar, uh, sportief uit. Hij wat doet. wat doet? Ja, er komen verschillende sportieve ja. pakken. Dat kan nog kunnen... Goed, andere dingen? Andere dingen, ja. Of ben je, ben je nog helemaal in lezen voor de data vandaag? Ja, ik ben het wel allemaal aan het doen. Maar uh, ja? uh, er is een man in, uh, uit Kampen. Die is via Twitter op zoek naar een hondje... dat regelmatig plast op de stapel diewe kranten... die voor zijn boekenzaak ligt. God. En die man wordt er echt doodziek van. Ja? En uh, het is al bezig vanaf januari. En een tijdje heeft uh, het plas weer opgehouden. Maar deze week zocht de hond weer toe. En hoewel de stapel is ingepakt in plastic... zegt de man ook dat voor hem en zijn medewerkers zeer onplezierig is om het uit te pakken... En dus heeft hij uh, op Twitter een foto van het hondje... en zijn eigenaar gedeeld. Nou, hij wilde geen heksenjacht maken, maar... dus hij weet wie het is. Ja. En uh, hij weet dat het ook eigenlijk niet toegestaan is... maar dat is plassen op kranten ook niet. Al dus de man. Ja. Zij dus biedt uh, de eigenaar van het dier... een maand lang gratis de krant aan... als hij besluit om een andere route te gaan lopen. En hij is niet bang dat andere mensen zich melden... omdat ze zo een maand lang de krant krijgen. Want hij weet door de beelden hoe het hondje eruit ziet. En dus zou iemand precies zo'n klein zwart hondje moeten kopen. Dus nou... Ja. Het uh, is naar als je een krant koopt, een krant kan zo raar ruiken. Naar olie. En, ja, maar ja, en nou maar ruikt het toch wel heel raar als je hem op je mantel liggen, de ja, dus, uh, ja, Dat is uh, niet altijd heel fijn, heel fijn natuurlijk. Um, Oké, okay, deze plaat. Ja, sorry, ik moet er soms ook even kijken. De Fratellis hebben een nieuwe cd uit. Me and the Devil. ziek idee. En straks onder andere nog de Klikos. Ik heb hem laatst nog weer even schoongemaakt. een leuk werkje. Met de tuinslang en vooral die groene bakjes. Heerlijk om te doen als je een tijdje in de zon heeft gestaan. En die kleine beestjes erin, wat krioelt. Fratelli's Selsey Bagger is ook voor hun. Dit is een nieuwe album. En ik wist daar niet. We spelen snap: nou, Blowlands. Ik heb gisteren een tijdje Blowlands zitten kijken. Onder andere Lim Biscuit was daar te zien. Lim Biscuit? Lim Biscuit was Hè? terug. Ja. leeft hij nog? Lim Biscuit. Eh, ja, nog heel veel beetjes. Ik van 100 eh, Dus 100 verschillende artiesten zijn er te zien. Het hebben natuurlijk geniaal weer. Echt niks te klagen. Ja, vrienden van me zijn er ook. Ik zag al aardig wat fotos op Facebook voorbij komen. Ja? Lekker in ah, eindelijk een beetje schaduw. En, uh, en elk CSA is er ook. Je kan, CSA? Al je, CSA, je kan al je proefjes doen. Oh, wat leuk. En dan kun je kijken, bijvoorbeeld, als je je buurvrouw hebt vermoord, hoe oh je ja, haar het beste kan weggeslepen en uh, waar dan het DNA blijft hangen. En uh, ze proberen op die manier natuurlijk uh, uh, mensen te strikken om ook bij uh, uh, crime investigation, noem je ze. Om uh, ja. forensic uh, dingen ja, te komen werken, zo'n opleiding ja. te doen. Oh, ik dacht ze dat ze mensen wilden stimuleren om, uh, om de perfecte moord te Een beetje uitdaging voor de politie. Nou ja, dat is het een of het ander. Hier natuurlijk. Ja, dat kan alle twee. Uh, die, die, ja, het gebeurt natuurlijk. Maar uh, ja, je moet er van het positieve uitgaan. Het is natuurlijk wel leuk om daar met je dronken koppen uh, uiteindelijk nog even uh, te kijken of, iets, of iemand kan verslepen als hij zogenaamd dood is. Of je kan ook uh, voelen alsof je heel oud bent. Dan krijg je een soort pak aan. Dat weegt werk. Voor hoeveel kilo. En, en je krijgt ook een soort apparaat aan je hand. Waardoor je Parkinson hebt. Dan gaat alles trillen. En dan moet je ook allerlei uh, oefeningen doen. Dat gaat ook niet zo makkelijk. Dus het is best wel grappig. Het is niet alleen muziek, maar het is ook informatief, dames en heren, de Lowlands. Zo. En de kaarten zijn niet verkocht. En ik zag gisteren op Twitter berichten dat zeiden van... Ja, dat is ook niet zo gek. Als iemand van die stuffe beentjes programmeert... dan komt ook niet iedereen. De Lowlands hoort een beetje, een beetje agressief te zijn. Een beetje hup. En niet alleen maar poppie, niet beentjes. Dat waren een beetje negatieve geluiden. Er waren wel aardige optredens. Dus heb ik hierna wat, wat mee gepikt. Oké, okay, wat hebben we nog meer? Ja, er is een nieuwe drone op de markt. Ja? De uh, Photoguide... Het is een... Uh, in plaats van Normaal heb je van die drones die dan gaan vliegen... en dan moet je met je telefoon of zo moet je gaan besturen. Yeah. En, nou, wat hebben deze bedenkers van, de, van deze uh, drone bedacht? Ja, wanneer wil je het liefst vaak dronefilmpjes hebben? Yeah. Als je uh, bent aan het snowboarden of met je fiets uh, downhill ergens. Dat is heel leuk om te filmen. Yeah. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben een drone die als je hem aanzet gaat hij gewoon vliegen. Dan wil hij omhoog. Yeah. En door middel van een lijntje... Hou je hem zeg maar bij je. Dus eigenlijk heb je gewoon zo'n drone die vliegt altijd achter je. En hij volgt je overal. Het grote voordeel ervan is dat snelheid bijna niks meer uitmaakt. Tot op zekere hoogte. Je kan niet met 300 km/u. uur. Dan nee, nee, dat Je, je hem echt achter je aan. Dan ja? ja. uh, nou, hangt hij op je rug, echt. Maar zoals met fietsen en zo, kun je gewoon. Ja, kun je hem gewoon uh, gebruiken. En ja, dat is toch iets wat uh, de huidige drones allemaal nog niet uh, aankunnen. Dus. En hij is relatief goedkoop. Dus. Uh, maar ah, goed, relatief. Ja, ja, het wat is relatief? Een, een... Ik heb er nooit idee. Ik heb drones gehoord, die waren 2000 euro, 3000 euro. Ja, je, je, um, hij, hij ligt, je kan hem nu via Indiegogo, dat is zeg maar een soort Kickstarter. Ja? Kun kopen voor 300 dollar. En dat, dat is wel voor een, een, het is een, een, ho een kwalitatief hoogwaardige drone. Ja? Is dat inderdaad goedkoop? Want als je zeg maar dit soort drones in de reguliere markt... dan zit je inderdaad rond de 2000 euro. Ja. Ja, je kan voor uh, 200 euro kun je een, een drone kopen. En ja, dat zijn altijd van die dingen. Dat, ja... Eenmalig gebruik? Bijna maakt, wel, ja. Maakt, uh, zeg maar net zoals een eenmalige fotocameraatje. Je maakt fotootjes, je laat het uh, rolletje ontwikkelen en de camera kan weggegooid worden. Ongeveer wel, Ongeveer ja. zoiets. In die kant Dames en heren, het is tijd om de klikko buiten te zetten. En ze hebben het over radiator. Radiator. Dat is dat ding in je auto, toch? Nee. Oh. Dat is een radiateur. Oh ja. Kaas ook door elkaar hoor, maar nu weet ik het echt. Maar de tekst is zo diep. Nou, Ach, ik, Goeie ik, tekst, man. Dit is een, een, een, een, geen ondersteunende keuze ah. voor mij. In ieder geval. <laughs> dit is echt, die mag wel gewoon even helemaal crashen, gewoon. Ja, oh, zeker. Radiator, het is koud, in huis. Ja, klopt dat het een radiatorstuk is. Ja. Het is niet een radiateur, maar die zit in je auto. Ja, ik had ze zo door elkaar. En ik heb wel eens gehad dat mijn radiatorstuk was. Dat is een deurgrapje. Dat is irritant, had ik een auto gekocht in Australië. Zonder. Uh, uh, buy a Brick. Heet dat In, Australië, in Australië. Australië. Dat klinkt ook wel, hè? Ik had de auto gekocht in, in Australië. Australië. Ja, dat is echt een auto uit 1975, 1974. Ik weet het niet eens meer. Maar goed, uiteindelijk. De eerste rit was meteen al uh, ellende, want het radiator was leeggelopen. Radiateur, radiateur. radiateur. Oh, ja. Ja, weet je dat weer hoor? Je was leeggelopen, dus uiteindelijk, ja, dan moesten we nog even een nieuwe radiateur laten bouwen, want de oude konden ze niet meer vinden, want het was zo oud dat die opnieuw moest worden gebouwd. Het nee, maar... was. weer 200 dollar, dames en heren. Maar goed, daarna hebben we hem wel weer verkocht, en dan hebben we uiteindelijk nog maar iets van 200 euro winst of uh, verlies geleden. Oh, dus Op je hebt gereisd twee... voor 200. Uh, Zal het zien. Dollar over. Wel onverzekerd rondgereden maar kwamen we later Als, je, als oh. je een auto huurt, ja. Hoe lang ben je weg geweest? Eh, twee maanden ben ik weg geweest. Twee maanden. Oké, okay. nee, dan. Uh, ja, dan heb, je, dan heb je de winst. Uh, dan, dan heb je de winst dat is van, de aardig deal, hè, van jou. ja. Nou, ik denk dat ik een maand heb rondgereden, of zoiets, zes weken of zo. Ja, ah, dat is wel een tijd van je leven geweest. Oh, mij. man, dat was gaaf. Joh. Dat is echt ja. het, eh, Australië is het tweede land, eh, of is het land van de tweeder winkels, hè? In elke uh, dorpje komt, heb je in ieder geval een tweedehands winkel. Sowieso de opshop heb je. Je hebt de ja. self je Army. Dan heb je nog Red Cross. Vaak heb je bijna wel vier winkels bij een tweedehands Je hebt wel één probleem. Als je het mee naar huis wil nemen. Dit was het probleem. Ik had een hele grote koffer gekocht. En ik had iemand die werkte bij Qantas. En die heeft me er een beetje doorheen geloodst. Dat vliet, die je, komt er ook net aan de lucht in hoor. Die dat spullen heb je dus door hem mee laten nemen. Nee, die tegenwoordig heeft... doen ze dat niet meer. Weet nee, je? Ik heb een hele zware spullen meegenomen als handbagage. Nee, tegenwoordig niet meer. Maar nee. dat is 2000. Hè. Dat is 15 jaar geleden ook gewoon. Dus, uh, en uiteindelijk heb ik uh, het belichte ding heb ik in de koffer gedaan en het zware ding als handbagage. En toen kwam ik er doorheen, namens en heren. Uh, so, so. We gaan op naar het nieuws van de 9 uur. En 9 uur het overzicht van wat er allemaal gebeurt op deze datum. Tot zo. Tot zover. Het ritme van ZFM. via de kabel op 104.5.